Om hoeveel sterrengevallen het gaat is niet bekendgemaakt... en ook is er nog geen verklaring voor de vele doden op de afdeling. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Gisteren werd de afdeling cardiologie van het ziekenhuis Spijkenisse al gesloten. De zes patiënten zijn overgebracht naar het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius gaat werken aan de Universiteit Utrecht. Dat maakte ze vanavond bekend in het Radio 1-programma Twee Dingen van Omroep Max... Jongerius wordt geassocieerd onderzoeker bij het Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving. En daar zal ze zich gaan richten op de vraag hoe burgers beter kunnen worden betrokken bij Europese vraagstukken. In juni trad Jongerius na een periode van onrust af als FNV-voorzitter. Tot besluit het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en koelt het flink af. De minimumtemperatuur ligt net onder het vriespunt. Morgen is het mistig met in de middag kans op wat zon en het wordt dan 4 tot 8 graden.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 Vandaag start het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam en de VPRO is erbij. In Inside ITVA praten we met John Appel over zijn documentaire Wrong Time, Wrong Place. Over de aanslagen van Anders Breivik en de rol van het toeval. Vanavond Inside ITVA om 11 uur bij de VPRO op Nederland 2. Ja. En de was langs de lijn. Eerste half uur van nederland duitsland was niet geweldig. Kijken of het beter is geworden inmiddels. was Stiglouw en Jack van Gelder. Je zei was niet geweldig. was gewoon knudderreut te Het is niet om aan te zien. Het is 0-0. En er kwam nu wat meer strijd de laatste twee minuten met wat kansjes voor de Duitsers. Die absoluut gevaarlijker zijn. Maar misschien dat Nederland nu ook wakker wordt met een goede actie van Avalaie. Die in ieder geval inzet toont. Is het via de jong van de vaart die in balbezit komt? Die de bal heel hard speelt naar kuit. Die schijnt dan buiten het spel te staan. Volgens de Portugese assistent scheidsrechter. Maar zodra het tempo omhoog gaat, nou ja, dan kan je natuurlijk zien dat de heren kunnen voetballen. Maar als het tempo zo laag is als in de eerste 25 minuten. dan ben je blij als een ster en een nieuws en dan weer ster is. zodat we niks hoeven te vertellen. Maar als het even tempo zoals net. was wel een behoorlijke kans voor de Duitsers. dan is het veel leuker. Ja, kans voor Holby die hem van dichtbij eigenlijk niet goed raakt. Zo. Staat er nog een Nederlands been in de weg. Uh, maar dat is eigenlijk het enige hoogtepuntje, als je het al zo mag noemen, na 27 minuten voetbal. Waar het uh, eigenlijk in één woord samen te vatten is, uh, namelijk slaapverwekkend. Bij Nederland-Duitsland in de arena, het is ook wat stilletjes. Het merkwaardige was dat uh, al na vier minuten hier iemand besloten had dat het leuk was om de Wave door het stadion te laten gaan. Maar ik denk dat ze die meneer of mevrouw nu buiten hebben gezet <laughs> met de vraag je alsjeblieft niet meer zo gek wil doen. Aan de linkerkant Guts aan de bal voor de Duitsers. Korte combinatie Spaak, Avelay zit ertussen, tussen. bal gaat naar Vlaar. Vlaamart is in die, die bal wordt dan opgepikt door Van de Vaart. En gaat dan naar de linkerkant naar Robben. Dat klinkt spannend, Robben, maar die staat halverwege zijn eigen helft en kijkt naar voren. En ziet dat er eigenlijk voor niemand staat. Echt, iedereen sloft nu wat over het veld. Dan wordt die bal weer terug ingeleverd bij de Jong. De jong offline. Nu zetten de Duitsers druk. af. Hij is de bal kwijt, ook omdat hij slecht wordt gecoacht. Coach, en dan kan hij wel met een beetje geluk, omdat ze bij de Duitsers, bij Royce met name, de bal vergeten. Kan hij weer oppikken en heeft hij opnieuw het balbezit. Met een actie van Schaken en afvalai komt uiteindelijk Robbe in bal bezit. Robbe die op dit moment in verdedigend opzicht wat problemen heeft. Omdat daar waar de kansen waren voor de Duitsers is het steeds ontstaan dat dus zijn rechter vleugelverdediger... steeds opkwam en daardoor een overtalsituatie ontstond richting Martins Indy... die dan ook heel snel werd uitgespeeld. Nu is Robby in aanvallende zin bezig om een actie op te zetten. Met Van der Vaart draait Nijtsjo de Jong open. Wordt er in ieder geval nu eindelijk naar voren gespeeld. Kuit. Kuit raakt de bal kwijt. Maar dat vind ik veel minder erg dat we zo de bal kwijtraken... dan dat we de bal risicoloos terugspelen. Nederland jaagt een beetje door, doet Kuit. Maar de bal wordt doorgespeeld richting Van Bentner naar Muller. Muller aan de rechterkant van het veld... Dat overigens Bender dan het balbezit voor de Duitsers na een overtreding het hoogte van de middenlijn. En zo uh, lijkt het, lijkt het, lijkt het, laten we niet te optimistisch zijn. Lijkt het alsof het tempo iets omhoog gaat, daardoor uh, de duelkracht iets toeneemt. En neem ik aan de aantrekkelijkheid van de wedstrijd ook. Daar is ontzettend weinig voor nodig. Daar hoef je één keer goed voor in te gooien en dan denken we, dat is de beste actie. Je kunt ook al aan de bal. De speler van Dortmund, die groot werd bij de blauwe buurman in Gelsenkirchen. Daar nog in de jeugd speelde ook, maar dat vonden ze niet goed genoeg. Zullen ze er flink spijt van hebben gekregen later. Maar zo gaat het nog eenmaal. Deze jongen die er ook bij was op het EK, maar toen niet in actie kwam. Wel een talent Turkse roots. Deze Gundogan nu dus centraal van het middenveld. Balbezit voor Robben, een klein overtredingje. En uh, het balbezit dan breed meegegeven aan Heitinga. Heitinga, terwijl Schaken nu al wenkt, zoekt het via een omweg van Rijn. Van Rijn kan dat naar Schaken, moet het ineens voor het doel. Het gebeurt uh, dat laatste, maar die bal wordt weggekopt voordat hij bij Kuit in de buurt komt. Dan zit Robben slim het lichaam tussen ban, bal en man. Dan stuitert die bal eigenlijk langs het setje in de voeten van Van Rijn. Zo heeft de Oranje wel weer de bal terug. Half uur op de klok. 0-0 stand. In de wedstrijd die inderdaad wel wat kan gebruiken. Ja, het opvallende is dat Robben eigenlijk voor zichzelf is begonnen. Want die is nu helemaal van de linkerkant teruggezakt richting de spitspositie. Waar niemand anders zijn positie overneemt. Waardoor in ieder geval wordt aangetoond dat er van, laat ik zeggen, een normale opbouw geen sprake is. Maar dat men nu maar een beetje door elkaar heen gaat bewegen. Maar misschien dat dat juist de ruimte geeft die men nodig heeft met de bal van Avalar richting Robben. Robben, Robben, Robben! En uiteindelijk gaat hij dan over de achterlijn. En leek het mij alsof hij via het been van dus ging. Maar nou, het is, ik zei het, Robben was voor zichzelf begonnen. En komt dan op een positie waar niemand hem verwacht. En juist dat geeft de verrassing. Daadwerkelijk uh, met uh, Avalai is het uh, Robby die Noyer ontspeelt. Dan ook nog de bal een keer wil inbrengen. En de bal uh, helemaal misgiet. Ik dacht eerst dat hij dus raakte. Maar in biljarttermen zou je zeggen één keer krijten en je raakt hem goed. Dat gebeurt in ieder geval niet. Maar zo zitten er in die laatste twee, 3 minuten opeens meer acties dan in de eerste 27 minuten. Ja, hij glijdt weg. Je ziet ook uh, daar waar het gebeurde de graspollen nog uh, omgekeerd liggen. Dit was wel de beste kans. Ik denk trouwens, ik zat naar de raad te kijken, dat is wel het spel staat op het moment dat Paasje van Affelay komt. Maar goed, als er niemand vlacht en fluit is, is prima. Wel goede actie van Affelay, die namelijk heel verstandig aan de bal bleef en bleef kijken. Met de lichaamsscheibeweging nog twee Duitsers de verkeerde kant op sturen en toen ineens de opening zag bij Robben. Kortom, een uh, actie met een verhaal. Dat mag ook wel. Daarom vertellen we het ook vier keer. Hebben wij ook eens iets leuks. <lacht> 31e minuut, een 0-0 stand. En een ingooi voor de zelf aan de overkant van het veld. Martis is die. gooit naar Kuit. Kuit. Tegenstander steekt een been uit. Daarmee is Kuit de bal even kwijt. Maar die spat dan weer uit voor de voeten van Avalaia. Avalaia brengt hem terug bij Heitinga. Heitinga naar Van Rijn. Die wordt opgejaagd nu. Maar kan de bal met een simpele beweging langs Royce meekrijgen. Dan gaat hij naar Kuit. Kuit wil in één keer de bal meescheppen naar de rechterkant. Naar Schaken. Maar dat heeft Laam allemaal al doorzien. En die kan die paas van Kuit onderscheppen met het hoofd terugkoppen naar Noyer. Coaches zullen ongetwijfeld weer veel opsteken van deze wedstrijd. En dat geldt namelijk uh, voor een coach altijd. Die ziet dingen die hij wil zien. Of juist dingen die hij absoluut niet wil zien. Kan in ieder geval in het notitieboekje weer een aantal dingen aanvullen. Dat geldt voor Leuven en dat geldt voor uh, Van Gaal. Voor het publiek is het zeker niet aantrekkelijk. En moet je je dus afvragen in hoeverre is het zinvol... om juist tegen sterke tegenstanders te oefenen. Als je en niet compleet bent en zoiets hebt van... ja, oké, okay, er is prestige. Maar er is verder niks te winnen of te verliezen... op een kwalificatielijst of wat dan ook. Wat dat betreft uh, stelt het allemaal. ...ontzettend weinig voor. En is het ook wel opvallend dat Van Gaal schijnbaar voor de wedstrijd gereageerd heeft... Op het feit dat de Telegraaf vanochtend als enige de opstelling van het Nederlands elftal goed had. Waardoor hij heeft gezegd: Ik ga in de arena nooit meer trainen. Want daardoor lekt uh, klaarblijkelijk de opstelling uh, uit. Waar dus inderdaad uh, Vermeer en Kuit bijvoorbeeld de verrassingen waren. En uh, ook de basisplaats van Averlaai. Omdat anderen weer hadden dat Van Ginkel zou gaan debuteren. Dat soort zaken speelt zich af. Terwijl, uh, ik kan het makkelijk vertellen. De ploegen buitengewoon vriendschappelijk uh, de bal naar elkaar toe spelen. Dat allemaal te hoogte van de middenlijn. Er nog steeds geen enkele beweging is. Geen enkel risico wordt genomen. Ieder duel wordt gemeten. Een tackle, daar staat bijna de doodstraf op. En we kijken naar een bal die ook uh, niet meewerkt aan het spektakel. Met uh, de gekke strepen erop. Het is net uh, alsof het een soort strandbal is waarmee wordt gespeeld. Die kleiner is dan normaal, dat is hij niet maar dat uh, oogt hij wel en dat kunnen we, kunnen we er allemaal nog wel bij gebruiken. Scheidsrechter nu even, de, de Portugese Polenca Proenza die uh, gebaart uh, dat er een overtreding werd begaan en daar schrikt eigenlijk iedereen van dat dat niet meer mag gebeuren. Balbezit voor de Duitsers komen bijna richting het 16 meter gebied. Overigens die Proenza is uh, op dit moment de meest succesvolle scheidsrechter van uh, 2012 met uh, het leiden van de Champions League en de EK-finale en vanavond heeft hij het buitengewoon rustig, omdat ook nu de bal weer gaat naar Mertensakker en de mensen op de de tribune echt zoiets moeten hebben van, wauw, hadden we de euro's niet beter kunnen besteden. Ik vind het wel lekker. Ik heb mijn mail erbij gewerkt. En er in de lopende administratie, alle zaken, bankzaken, weer even in orde gemaakt. Nou ja, dat zijn sommige mensen te doen dat tijdens hun werk. Daar komen we meestal niet naartoe. toe. Ik vind nee. het wel lekker een ik... keertje. Ja, het is echt heel erg. Hè? 12 minuten nog te gaan in de eerste helft. 0-0 stand, gebeurt niets. Een goede kans voor Robbe aan de ene kant en een goede kans voor Holby aan de andere kant. Daarmee is de koer op en de Duitsers krijgen nu een vrij schop halverwege... De helft van Nederland omdat Bruno Martens in die iets te enthousiast een duel ingaat en daarvoor wordt uh, teruggevoten. Was nou Nigel de Jong. Hoe dan ook? Vrij schot voor de Duitsers. Bal van Nigel Holby. Holby gaat die bal nemen. Er komt een uh, muur van het Nederlands Elftal. Mag je dat een muur noemen. Ze is dus één man Robben. Niet echt uh, eentje die een muur zou willen noemen. Holby gaat de vrije schot nemen. 34 minuten gespeeld. Nou, Duitsers kijken niet op van de muur hoor. <laughs> o, ja, ook flauw grapje. Bal komt nee, voor de, komt de goal die en die gaat er in. Nee? Oh, is Want, wel uh, wel weinig. vermeer zit er wel naast. Die komt eruit en vliegt eigenlijk langs de bal. Die wordt vlak voor hem. Geraakt, maar en dat is optisch bedrog. We dachten al richting die goal, maar uiteindelijk vliegt die bal naast. En is daar dan ook nog door een van de Nederlandse verdedigers als laatste geraakt, zodat er een hoekschop gaat volgen voor het uh, Duitse elftal. Ja, dan is het de enige wanneer uh, dat de spelers een beetje aan elkaar zitten en een beetje vijandiger tussen aanhalingstekens zijn bij die dode spelsituaties. Met name bij die corners, omdat de Duitsers een aantal mensen hebben die. Heel erg uh, lang zijn en sterk zijn. Deze corner is abominabel werkelijk. Terwijl hij uh, dan toch nog in Duits balbezit blijft. Maar inmiddels uh, de hoogte van de middenlijn is. Het kan niet helemaal de bedoeling zijn van het nemen van een corner. Hummels dan terug richting Laam. Laam die uh, vanavond bezig is aan zijn 95e Interland. Speelt de bal dan uh, weer even naar uh, Hummels. En die uh, drijft een beetje op. Terwijl Mertensak net bij die corner naar voren was. En inmiddels zichzelf goed genoeg heeft gevonden om weer een beetje terug te lopen. Er is een overtreding begaan op het middenveld. Waar uh, een blessurebehandeling zal moeten plaatsen. Vinden, omdat er iets te fel werd ingegaan, waar dan een, even een visio bij komt van de Duitsers. Vlaar maakte de overtreding. Ja. En uh, Lars Bender werd geraakt. Misschien wel aardig verhaal omdat het spel nu toch even dood ligt. Er spelen twee uh, heren Bender in, Sven en Lars. Het is een tweeling uh, die 23 jaar oud is. Beiden komen ze van dezelfde club, 1860 in München. En de ene Sven ging naar Borussia Dortmund en Lars naar Bayer Leverkusen in 2009. En dit soort weetjes is zo lekker om een keer kwijt te kunnen... omdat normaal gesproken de wedstrijd snel loopt. Wat wilde jij zeggen? Heb je die herhaling van die corner gezien? Ja, die was geweldig. Hij trapt gewoon echt in de grond. Ja. Het is echt pupillen. Ja. Pupillenkorner. Ja. Prima. Maar goed, dan is er in ieder geval wat te lachen, terwijl Van der Vaarten probeert uit te komen. Vrij trap meekrijgt, 15 meter voor het middenlijn. En uh, dat een klein blussuretje is, maar niet meer dan dat. Er wordt een beetje door Lars Bender uh, gehinkpinkt. Maar de bal in ieder geval van Van der Vaart gaat goed naar de rechterkant van het veld. Naar Van Rijn, kan hij erbij komen? Nee. De bal komt tussen twee mannen in en uiteindelijk is het Royce. Die met de bal aan de voet opdrijft. En is het balbezit voor Götze. Götze met een hele slechte bal richting Nathalie de Jong. Avala staat er even tussen. Schaken dan tussen twee man in. Komt hij daaruit? Nou niet echt. Kuit moet er dan in ieder geval een poging toe doen om de bal in bezit te houden. En dat blijft inderdaad oranje bezit. Met nu te hoogte van de middenlijn Robbe. Robbe naar Nathalie de Jong. De jongen heeft dan de aflaai gezien, die kan de bal ook wel krijgen. Daar lopen de tweede toer, kaatst hem in één keer terug op heid. gaat bal een paar meter uit het lood heiden, gaat moet er een beetje voor naar de zijkant. Dan wil Van Rijn de bal in één keer naar Schaken spelen. Dat lukt omdat Laan merkwaardig een beetje inhoudt en hem wel naar de bal laat komen. Dan duwt Schaken nadat die bal eigenlijk kwijt is, Marco Roys in figuurlijke zin over de zijlijn met bal en hand. Dat levert een ingooi op voor het Nederlands elftal. En die komt dan via Kuit bij Avelay in de middencirkel. Met de buitenkant van de rechter meegegeven in de loop van Bruno Martens-Indy. Van der Vaart staat daar nu achter. Die denkt Martens-Indy gaat, dan hou ik hier de boel een beetje in de gaten. Maar Martens-Indy ging niet. Dan gaat Van der Vaart maar zelf en gaat de bal weer terug in de breedte. naar Martens-Indy, die nou eigenlijk net weer terug aan het lopen was. Zo komt er ook geen vaart in. Maar Indi is ook niemand Met de die beweegt. De nee, niemand iedereen staat die beweegt. stil. Het is het echt shocked. verschrikkelijk het om te shocked. zien. Het schokt, het schokt, Helemaal niemand. Alles gaat, minuten. alles gaat uit stand. En dan is het zo moeilijk om een, uh, om een ruimte te vinden nu richting Schaken. Schaken dan uh, in de duel met Laam. Schaken is snel, maar uh, Laam is natuurlijk buitengewoon ervaren. Schaken weet dan toch de achterlijn te bereiken. Geeft een goede voorzet. Bal op de rand van de 16 meter gebied wordt weggewerkt. Martins Indy komt erbij daarbij, maakt een overtreding. Want komt met gestrekt been in. En dus zegt de scheidszitter terecht dat de vrije trap is. Goede actie van Schaken die in ieder geval doet wat hij moet doen. Man opzoeken, buitenom en dan uh, een uh, voorzet geven. Uiteindelijk dus de vrije trap voor de Duitsers. Mertensakker, Mertensakker speelt de bal naar Bender. Bender terug naar Mertensakker. En die speelt hem nu door naar Kunnikan. Kunnikan die uh, weet dat ook in zijn ploeg dus nu iedereen weer stilstaat. Want uh, bewegen dat doen we dan op een ander moment wel weer. Het is ook niet goed om dat elke dag te doen. 38 e minuut van de wedstrijd, een 0-0 stand. Een duel dus, dat hebben we nu een paar keer gezegd. Maar stel u zet de radio nu pas aan waarin u echt niets heeft gemist. Waarin eigenlijk een hele wedstrijd lang... Niks is gebeurd. Kansje links, kansje rechts. Letterlijk daarmee is de koek op. Paas nu van achteruit van Hummels, die in de loop meekomt van Gundogan. Die kijkt, staat er al iemand voor het doel? Komt bij de achterlijn aan. Kijkt nog eens, staat niemand voor het doel. En omdat hij nog een keer kijkt, zegt hij, gaat, dan trap ik nog lekker de bal weg. Die gaat over de zijlijn, waardoor de Duitsers diep op de Nederlandse helft, dat wel. En ingooi mogen nemen en Laam, de aanvoerder, dat gaat doen. Vier, vijf mensen daar vrij kort in de buurt. Die zijn dan wel allemaal in beweging. Muller trekt het gaatje. Dan gaat de bal de andere kant op. Komt terug bij Laam. Laam geeft hem dan aan kan Die wil hem teruggeven aan Laam. Daar zit het nederlands zelf tussen. Via Van Rijn die de bal wegtrapt Moet Robben een kopduel aan. Dat verliest hij uiteraard van Dus Komt de bal het strafzochtbied binnen. Zou er geschoten kunnen worden. Van afstand. Die bal gaat erin. Nee. gaat er niet in. Het schot is van Royce. Die... Ja, het leek even dat die bal erin ging. Die gaat denk ik of via de buitenkant van de paal of net in het zijnet. En rolt dan vervolgens, omdat er zoveel effect aan zit, helemaal achter het doel langs. Dat het echt even leek of hij erin zat. Maar dat is echt niet het geval. Hij gaat naast, maar het is een aardige schrikant voor Marco Royce. Centimeter of 20 naast. Robbe Achterloos raakt de bal kwijt. Overname Kuit dan naar balverlies van de Duitsers. de hoogte van de middenlijn geeft de bal naar Schaken. Schaken in een 1 tegen 1 situatie met Laam. Terwijl Royce direct assistentie komt verlenen. Moet Schaken weer buitenom. Is het Schaken die er langskomt. Komt de bal achter rand 16 meter gebied. Moet Aveluit schieten. Maar die schiet de bal helemaal verkeerd. Waardoor die met contra effect zo'n beetje 12 meter naast hem aan de linkerkant terecht komt. De Duitsers kunnen uitverdedigen en Mertensakker en Neuer kunnen opbouwen. Met nog vijf officiële speelminuten. En uh, ik denk dat Proenza in ieder geval een dusdanige liefhebber is dat hij geen blessuretijd bijtelt. Is het balbezit nu uh, bij Avelay. Avelay van Rijn, van Rijn Heitinga. Heitinga Avelay. Nu uh, kijken of er... Uh... Eén of twee spelers mee willen bewegen. Uh, van der Vaart doet dat in ieder geval. En krijgt dan weer balcontact met Van Rijn. Van Rijn dan terug naar Heitinga. Heitinga richting Vlaar. Zo zullen Vlaar, Heitinga aan de ene kant en met de Hummels aan de andere kant. Ongetwijfeld op ongelooflijke mooie statistische velletjes worden beschreven als de mensen met de meeste pases. omdat het allemaal in de breedte is. Kuit wordt weggestuurd. Nooier komt uit zijn doel. Knalt de bal hard naar voren. Is duidelijk buitenspel. Lijkt mij wel, ja, van Thomas Muller. Die denkt, ik sta wel ontzettend vrij. En hij zegt dan, ja, goed gezien Scheids ik sta een meter of vijf, zes buitenspel. Zodat daar geen uh, enkel misverstand over kan bestaan. Vlaar doet alsof hij naar gaat speelt. Doet dat dan in tweede instantie daadwerkelijk wel. En dan uh, is Avelaie in balbezit. Avelaie met een mannetje voor zich. Draait daarvan weg. Open naar de rechterkant van het veld. Naar Van Rijn. Van Rijn Avelaie is een mogelijkheid. Maar Van Rijn uh, ja, die doet dat veel te doorzichtig. Bal dan diep gespeeld richting Muller. Muller met Vlaar bij zich. Uh, rand 16 meter. Overtreding van Vlaar. Maar Muller houdt balbezit. Mag verder gaan dan met uh, Bender en uh, dan is het ook even kijken. Dat is Bender. Die dan de bal aan de linkerkant geeft. De linkerkant met Hulby. Hulby geeft de bal voor. Komt de goal? Nee, komt de goal niet. Komt de goal wel nog? In tweede instantie? Nee. Uiteindelijk werkt Nijtsel de Jong weg. Ja, als je op punten een ploeg op dit moment op voorsprong zou moeten zetten, is dat Duitsland. Maar Nederland krijgt nu een kans. Een hele beste counter. Een goede actie. Affenlaai. Schaken weggestuurd aan de rechterkant van het veld. Maar de voorzet is zwak. Ook veel te vroeg. Loopt dan een paar meter door. En kijkt beter wie er voor de goal staat. Nu komt er een veel te snelle voorzet. Die bal die komt hoog. Uit een decimeter van de grond en kan buiten het bereik van Kuit makkelijk onschadelijk worden gemaakt. Veel afvallei, nu terwijl er al gefloten is, nog een Tiki aan Hol die uitdeelt. Dat is notabene zijn ploeggenoot bij Schalke. Dan wordt een hele gezellige terugreis. Zeker als de Huntelaar nog zit, te Rijn op de achterbank. Hartstikke leuk, daar moeten we een filmpje van maken. Is op voor Duitsland. Prima. Ja, balbezit nu voor Hobi die weer op, op zijn benen staat. Met Gundogan, allerstelge van de middellijn. Het lijkt alsof er nu iets meer felheid in de wedstrijd komt. Laam die denkt dat we er absoluut niet hebben. Dus die gaat weer temporiseren. En dan is het te hopen dat Mertens, ja hoor, die krijgt de bal weer. Dat betekent dat daar waar de tempo was onmiddellijk weer weg is. Geeft nu de bal met enige vaart richting Bender. Bender naar Mertensakker, Die gaat weer stilstaan. Nog een keer stilstaan. En dan Gundogan aangespeeld. Maar de Duitsers zijn daar waar bijna alles uit stilstand gebeurt... toch iets meer bereid om nog wat extra meters te maken. En zo nu en dan zie je ook twee of drie spelers tegelijk van de Duitsers in de diepte gaan. En dat hoeft maar één keer goed te gaan. En dan staat Nederland op een achterstand. Maar voorlopig is het weer bouwen, is het weer zoeken, is het weer vinden. En is er uiteindelijk ruimte aan de linkerkant bij Huldi. Kant. Weer, uh, voor het doel nu wel uh, iemand komt, dat is Gutsen, maar dan komt de bal niet. Die gaat via een omweg. Die omweg heet Muller. Die even overgekomen is vanaf de rechterkant. En daar nu een combinatie heeft met Holby. En de bal gaat er vervolgens naar Gunnek op middenveld. Dan wordt hij ingespeeld op Royce. Die rekenen daar niet op. Blijft toch aan de bal. Dat is knap. Korte combinatie waar uiteindelijk de bal eruit springt voor de voeten komt van Laam. En de Duitsers blijkt nu weinig ruimte nodig hebben om toch te kunnen combineren. Uiteindelijk springt de bal eruit voor de voeten van Merterzakken. Die gaat nu eens een stuk naar voren lopen met de bal. En kan hem dan kwijt bij Muller. Müller in de tang eigenlijk wordt tegengehouden nu door Heitinga. Vindt een uitweg via Bender. Nu sluiten de Duitsers Oranje wel op. Er wordt er een overtreding gemaakt door Rafael van der Vaart in het duel met Lars Bender. Er komt er een Duitse vrije schop aan. Die bal ligt een beetje op dezelfde plek als waar hij zo even voor het doel kwam toen Vermeerder uitkwam. En eigenlijk de bal niet helemaal goed raakte. Of eigenlijk helemaal niet. Dus benieuwd wat er dan uh, nu gebeurt. Wat de afspraken zijn bij deze vrij schop van de Duitsers in de slotfase van de eerste helft bij 0-0 stand. Gevaarlijk moment. Uh, twee minuten voor uh, rust uh, met uh, een aantal mensen weer van de Duitsers op de rand van het 16 meter gebied. Wordt weer wat geduwd, wordt weer getrokken. Kuit staat een beetje tegen Huven dus aan te doen. En uh, het het gebaar, uh, tegen elkaar van het valt allemaal wel mee. Scheidster komt er nu ook bij. Maar ja, als Huven dus gewoon wegdraait van Kuit en de scheidzer te ziet dat dan uh, zal hij daar toch voor moeten fluiten. Want uh, het is echt een beetje vasthouden wat Kuit doet. De bal uh, komt nu voor het doel en uh, dan uh, dus die laat zich vallen. En die zegt van ja ik word toch echt onderuit getrokken. Scheidsnacht tuin er niet in. En uh, geeft in ieder geval het voordeel van de twijfel aan Kuit die nu in balbezit is. naar de snelle uitworp van uh, Vermeer met een bal uh, van de buitenkant voet. Uh, Kuit komt terecht bij schaken, schaken, schaken, schaken. Duwt zijn man weg, duwt de bal dan uh, over de achterlijn. En uh, krijgt daar uh, in ieder geval uh, niet de waardering voor die hij zou willen hebben. Want het is gewoon een achterbal. Hummels uh, met balbezit. Het enige wat ontzettend actief is, is de camera die boven het veld hangt. Die is, heeft veel meer meters afgelegd dan alle spelers bij elkaar. Want het is wederom in stilstand met nog drie kwart minuten spelen. Gaat de bal naar Hummels. De ploegen hebben in ieder geval afgesproken. De coaches, dat er maximaal zes keer gewisseld mag worden. En laten we hopen dat dat dan met enige snelheid gaat, waardoor er nog iets te beleven valt. Nu aan de linkerkant van het veld, balbezit voor Gutsen. Gutsen zit het op een loop en krijgt steun, omdat nu ook uh, Holby komt. Daar wil de bal ook wel naartoe, maar toch weer net niet. Want Van Rijn zit ertussen, die tikt dan de bal over de zijlijn. Seconden van de eerste helft. Bij 0-0 is dus nog altijd in de Amsterdam Arena. En de Duitsers die in de laatste 10, 15 minuten nog in ieder geval wat vaker op de Nederlandse helft zijn geweest. En daar dus ook wat gevaarlijker zijn geworden. Maar telkens als het moment daar is, de trekken niet overhalen en niet echt schieten. Balbezit voor de Duitsers aan de linkerkant van het veld. Gundogan die steekt hem er eigenlijk binnendoor. Dat is een aardige combinatie. Dan loopt hij van Rijn voorbij. Gundogan draait naar binnen. Dan gaat hij schieten. Ja, dat wil hij wel, maar verspeelt dan de bal toch weer. Dat is nou eigenlijk zo'n moment wat ik bedoel. Dat je eigenlijk iets kan doen, maar dan lukt het net niet. Nederlanders verdedigen slordig uit. Komt de bal opnieuw. En daar wordt geschoten nu door Gundogan. En dan zit hij erin. Nee, want Van der Leij gehaald door Heitinga. Die staat volgens mij stom toevallig op de goede plek. Als Gundogan schiet, het is het laatste moment meteen ook van de eerste helft. En Vermeer was al geklopt, maar op de lijn brengt John Heitinga in Interland 85. Ja, daar heb je wat ervaring voor nodig. Ik denk nogmaals onwetend redding. Is Jack aan het zingen? Nee, er is een bandje gestart. Het is rust. Er gaat niks te zien hier. Of She makes me feel like I could be a toddler Tenstal en suddenly I see: het is uh, vijf voor half tien. We zitten in de rust van uh, Nederland-Duitsland. Alfons van Schroenerijk, uh, goedenavond. Goedenavond. Genoten? Ja, nee niet echt. Het, uh, het is weer echt een, uh, een oefenwedstrijd, hè, zoals je dat zo vaak ziet. En ja, dat zijn vaak geen wedstrijden waarvan je heel erg geniet. Nee, dus volgens mij hebben we hier wel vaker gezeten in de rust van een oefenwedstrijd. En... Je, je hoeft voor jou niet meer in te huren, want je kan gewoon hetzelfde bandje uh, afdraaien elke nou, keer. Ik probeer altijd wel creatief te zijn als <laughs> ik hier zit, maar dit is wel lastig. Nee, ja. Maar je kan gaat je bijna afvragen wat het nut is nog van dit soort wedstrijden, toch? Nou ja, goed, we hebben de bondscoach uh, horen zeggen dat we vanavond weten waar we staan. Nou ja, ik deel die mening niet, want met zoveel afwezigen weet je nooit waar je staat. En je weet van tevoren dat dit natuurlijk nooit uh, het elftal is uh, wat hij in zijn hoofd heeft en waarmee mm -hmm. hij verder wil. Dus wat dat betreft uh, weten we absoluut niet waar we staan vanavond. Ja, is dit, wel, is, is dit wel gezien de omstandigheden een logische opstelling? Ja, je kan natuurlijk uh, uh, nog wel uh, wat verzinnen natuurlijk. Uh, je, ja, nou ja... Krul, ik vind Vermeer best beste een keer in aanmerking komen voor een kans. Maar Krul is natuurlijk ook weer fit. Uh, het zou ook kunnen. Maar, maar Huntelaar, nou goed, dat weet iedereen uh, wat zijn waarde kan zijn voor Nederlands helftal. Maar bijvoorbeeld een Emmanuelsson is natuurlijk ook uh, een kandidaat. En speelt ook uh, veel bij AC Milan. Uh, dat niet goed draait, maar hij heeft wel vaak een basisplaats. Ja. Um, laten we even wat momenten eruit halen. Het waren er niet zo heel erg veel. Eerst hadden we die... Uh, die poging van Kuits die probeert met een sliding. Ja, dat was eigenlijk meer een terugspelbal als een slot op goal. Uh, de Duitsers hebben meer kansen gehad. Heb je enig idee waar dat door komt? Nou, de Duitsers uh, hebben wel uh, ja, een groter arsenaal spelers nog om uit te kiezen. En hebben met name voorin ja Dat zijn twee jongens, bijvoorbeeld die, die van Dortmund, uh, Reus en uh, Gutske. Dat zijn wel hele goede spelers. Daarbij uh, Müller natuurlijk nog van Bayern. Uh -huh. Die er steeds ook goed bij komt. En, en ze lopen voorin, lopen ze toch uh, nogal door elkaar. Waardoor het moeilijk is hè, voor het Nederlands team om, om echt te zeggen dat is mijn man. Ze wisselen veel van positie, dus dekken is moeilijk. En ze zijn er een paar keer doorheen gekomen. En uh, ja, daar is Nederland zelf al een paar keer ontsnapt. Uh -huh. Goede redding ook van Vermeer. Eén keer zat hij er ook naast bij een uh, hoge voorzet. Die werd dan net niet ingekopt. Maar de Duitsers hebben wel, uh, denk ik, drie, vier goede kansen gehad. En Nederland vooral eentje met, uh, met Robben. Ja, wat ging daar mis? Want hij was de keeper al voorbij. Ja, het was een uh, goede steekbal van, uh, ik meen, Afvalai. Op het juiste moment, al leek het nog even buitenspel ook. Randje, denk ik. Maar ik kreeg het voordeel van de twijfel. En ging de keeper goed voorbij, maar moest... Uit een voor hem hele moeilijke hoek. Hij moest hem echt. Uh, met een haak moest hij hem inschieten, als het ware. En ja, daarbij tikte hij zijn andere voet aan. Oh ja. Ja, en uh, kwam hij ten val. Dus uh, ja, het, le het leek erop dat hij uitgleed. Maar het was gewoon heel moeilijk om hem uit te draaien en een lege goal te schieten. Ja. Um, tot slot, je zegt. Ja, die Duitsers hebben een veel groter arsenaal om uit te kiezen. Uh, maar Hout Allach, uh, hoofdopleidingen nu bij de KNVB. Uh, die, uh, uh, of is die hoofdopleiding, volgens mij is die technisch manager... Of technisch ja, volgens mij, ja, ja zeker, ja. Die heeft de, de noodklok geluid. Um, gisteren zei hij volgens mij in het AD zei die van... ja, we moeten nu echt in Nederland wat gaan doen... want die opleiding die stokt gewoon. We worden ingehaald links en rechts. En met name door de Duitsers. Ben je dat met hem eens? Nou, ja, kijk, hij, hij zal ongetwijfeld zijn huiswerk hebben gedaan. Um, kijk, ik weet dat er uh, bij heel veel opleidingen in Nederland... en met name bij de grotere clubs, ja, daar gebeurt echt wel wat. En waarschijnlijk bedoelt hij uh, het achterland. Nou, hij uh, zegt de A1, de, de, de, de, uh, het gat tussen de A1 en de eerste elftal is te groot. Nou, jij traint de A1 van Ajax. Ja, sinds uh, heel kort. Maar uh, ja, dan merk ik natuurlijk ook wel dat er bij Ajax iets gebeurt... Uh, op het gebied van, uh, van opleiding. Uh, dat, dat is toch uh, heel anders uh, als uh, een paar jaar geleden, toen ik er nog werkzaam was. Dat is echt veranderd nu. Um, en zo weet ik dat dat ook bij Feyenoord. Uh, ja, daar gaat het ook uh, om innovatie. En daar gebeurt echt wel wat vernieuwends. En ook bij Twente en PSV is dat zo. Alleen ik vermoed dat hij denkt aan met name het grote achterland. Dus alle amateurclubs uh, in de provincies. Um, ja, daar wil het wel eens stokken uh, als het gaat om vernieuwing. En, ja, een andere manier van trainen. Uh -huh. En nou was natuurlijk niet altijd alles slecht wat er vroeger gebeurde. Maar ja, het huidige voetbal vraagt toch om, om andere facetten. En, en dat, dat heeft ook te maken met, uh, ja, met, met, met die omschakeling. Uh, als, je, als je ziet, uh, het voetbal wordt toch ook veel meer een loopsport. Je moet blijven gaan. Van box te box zeggen ze wel eens. En ja, in, ik weet bij Arsenal traint Wenger al uh, op, op, op omschakelen, omschakelen. En nog een keer omschakelen. Dus in ja. één actie. Dus uh, je moet zo sterk zijn. En fysiek. En je moet ook die belasting aankunnen. En, en als je topvoetballer wil, wil zijn. Ja, in deze tijd dan wordt er echt iets van je gevraagd. ja Goed, dus daar is nog wat winst uh, te halen. Zometeen uh, de tweede helft. Voordat het zover is. Uh, gaan we het even over een andere boeg gooien. Want uh, de beste freestyle snowboarder van Nederland. En misschien wel... Ter wereld is Cheryl Maas, zij dendert met het grootste gemak de pistes af... en opent dan ook nog eens de trucendoos. Salto's, groeven, spektakel. Met de Spelen in Sochi in het vooruitzicht richt Maas zich op het onderdeel slope style, Een afdaling met obstakels waar de borders hun uh, trucjes uh, kunnen tonen. Vandaag deed Cheryl Maas mee aan een Europa Cup wedstrijd op de indoorbaan in Landgraaf. Een reportage van Edwin Cornelissen. We hebben zo uh, vanaf de lift al een goed overzicht he, over het parcours. Wat, wat staat er allemaal op? Wat kunnen we allemaal zien? Nou, Het is een, een rails, zeg, zijn rails, zeg maar. Ja, gewoon iets smaller. En die ja, ene loopt dan zeg maar, naar beneden, een stukje recht, en weer naar beneden. En daar kunnen ze dan overheen gaan? Dan kunnen ze overheen gaan met een bordje, daar ja. glijden ze als het ware overheen. De rails dus, en dan hadden we de kikkers, dat zijn uh, de heuvels. Ja, dat zijn de schansen. Dat is uh, een van uh, 10 meter en een van 7 meter. Dat wordt dus vliegen? Dat wordt dus vliegen, met een trucje erbij natuurlijk. Ja. Jij hebt eraan gewerkt he, om dit allemaal op orde te krijgen... voor een indoor snowboardwedstrijd. Ja, ja. we hebben de hele week hebben we met vier man en een boelichuffeur... hebben we flink zetten uh, PZ. Ja. Dat dus, uh, ja, trots zit er natuurlijk bij. Wel eens van Sheryl Maas gehoord? Nee, eigenlijk niet. Zo is ze voor de parcoursbouwers misschien een grote onbekende... maar in de snowboardwereld is Sheryl Maas een grootheid. Het grote publiek heeft haar kunnen zien tijdens de Olympische Spelen van 2006. Toen deed ze mee in de halfpijp. Uh, dat was een hele leuke ervaring. Ik, bedoel, uh, ik had nooit verwacht dat ik zo goed zou doen in de halfpipe. Helaas had ik het nog beter kunnen doen ja. als ik terugkijk en dat vind ik toch wel jammer. Want uiteindelijk werd je elfde hè? Ja ik werd elfde, ik was twee keer gevallen in de finale en terwijl ik toch een hele goede run uh, had. Maar daar in Turijn leek ze toch een beetje een vreemde eend in de bijt. De nadruk lag op het ringetje in de neus, de alternatieve kleding en haar uitspraak dat de spelen niet het meest belangrijke waren, ja, die werd breed uitgelicht. Nee, ik bedoel, het is nou uh, zes jaar geleden dat ik die laatste Olympische Spelen heb gedaan. Ik heb zoveel andere dingen gedaan met het snowboarden. Ik heb uh, op internet filmpjes uitgebracht. Daar ben ik voor genomineerd als beste snowboarder in Amerika. Voor dat soort dingen. Dat vind ik ook heel belangrijk, gewoon hoe het snowboardwereldje naar jou kijkt. En niet naar één uh, medailleprestatie. Er wordt nog even de laatste hand gelegd aan het parcours. Nu staat Cheryl Maas bovenaan de helling. Met haar hand visualiseert ze het parcours wat ze af wil gaan leggen. Toch een ontspannen glimlach, en dan krijgt ze het zijn om te vertrekken. De helling, en dan het vliegen. Boven de rails. Totdat ze helemaal beneden is eindelijk dus weer in een wedstrijd Sheriel Maas en dan ook nog in Nederland. Daar waar we haar eigenlijk heel weinig hebben gezien sinds 2006. Ze was zeg maar in een ander snowboardcircuit actief. Plan this trip to go uh, to Jackson because I knew Vernon Deck en Sharka. I was going to be there. I'm hoping to get some really nice powder riding, like especially jumps. Moet u maar eens kijken op de site. Daar staan de films die ze laat opnemen. En uh, ja, dan zie je gewoon dat ik gewoon in de bergen bezig ben uh, met allerlei verschillende tricks op allerlei verschillende plekken. Het is poedersneeuwrijden, maar het is ook van trapleuning af. Ja, en er worden dan mooie foto's van gemaakt en gefilmd. En dat uh, vinden andere snowboarders natuurlijk mooi om te zien. Ja, ja het is een soort roadtrip. Uh, dus het gaat eigenlijk om die wereldreis, maar ook om de dingen die je laat zien in de sneeuw. Ja, de trucs zijn uh, vooral belangrijk. Is dat ook eigenlijk wat jou het meeste aanspreekt aan uh, snowboarden en aan die freestyle... om juist in die vrije natuur, buiten wedstrijdverband, die dingen te doen? Ja, ik bedoel... Ik zeg het al, we doen freestyle. En als je dan nog meer vrijheid krijgt om echt je eigen dingen te doen, dan is het helemaal geweldig. Ik bedoel, wij in wedstrijd rijden eigenlijk ook een beetje voor de jury. Wat wil de jury zien? En oké, okay, ik mag niet vallen, dus ik kan niet mijn allerbeste truc laten zien. Want de kans dat ik val is groter. Daar kwam nog bij, las ik ook. Je hebt nog wel eens last van wedstrijdspanning ook, hè? Ja, ik heb altijd last van wedstrijdspanning. Als het klein of groot is, maakt niet uit. Zodra ik bovenaan sta, is gewoon een nervositeit. En ik wil goed doen. En als ik dan fout doe, dan baal ik echt gruwelijk. Nog één run te gaan voor Cheryl Maas in de finale. En daar kijken we naar met de Brit Berghuis. Kennen we uit de Snowboard Cross, maar zit hier een beetje mee te jureren. Toch een mooie boardslide op de double king gedaan. Frontside boardslide op de Rail. En helaas op het laatste obstakel ging ze, ging ze even zitten. Dus dat is gewoon jammer. Zoals het zich laat aanzien, hoe gaat Cheryl het doen in deze finale? Nou, het ziet er heel goed voor uit, maar ik, uh, we moeten echt even afwachten totdat de hoofd, uh, de head judge zijn uitspraak daarover doet. Dat ze hier actief is in landgraaf heeft een reden. Sheryl Maas wil nog één keer meedoen aan de Spelen in Sochi, op het onderdeel Sloopstel. Ja, ik bedoel nou, het doet Sloopstel mee, dat is mijn onderdeel en dan wil ik toch uh, ja, kijken hoe ver ik daarmee schop. Kijken hoe ver je schopt, Of heb je ook wel iets dat je langzamerhand toch ook de impact van de spelen, de grootheid van de spelen ja, misschien wat meer bent gaan waarderen? Uh, ja, ik denk gewoon dat het goed is voor het snowboarden zelf. Ik bedoel, vaak als je Olympische Spelen praat, denk je toch aan wat oudere mensen die het kijken. En ik denk met zo'n jonge sport, dat je helpt uh, jongere mensen de spelen laat zien. En ik denk dat het heel goed is voor uh, sowieso de jeugd en uh, de aandacht voor het snowboarden. As a winner of today, from the Netherlands, Cyril Maas! De eerste prijs in een relatief kleine wedstrijd, dat dan wel, is winnen. Maar laat dit een voorbode zijn voor Sochi. Ja, ze zijn gewaarschuwd. Sjerl Maas komt eraan. Uh, vond je nu je toch bent? Harry van der Aad, weg bij Ajax. staat de Talk of the Town op de toekomst? Of? Nou, Daar heb ik niet echt veel over gehoord. Um, het is wel een man die ik ook ken ook uit meerdere perioden bij Ajax. Maar was vooral uh, ook natuurlijk werkzaam uh, op de arena, in de arena. En wij hebben daar uh, ja, op de toekomst niet, niet echt veel van meegekregen. Nee. Uh, Jack van Gelder, uh, in de Arena, uh, hoor je daar uh, nu om je heen mensen daarover praten? Nee, nee, totaal niet. Uh, het enige is dat er natuurlijk al een, een aantal jaren, wij spreken, na, na zes maanden al gezegd werd van uh, die van de Aad, uh, die past hier niet. Uh, hij heeft allerlei uh, stormen overleefd. heeft uh, een aantal uh, commerciële deals uh, afgesloten die uh, voor Ajax goed zijn geweest. Maar hij is altijd uh, toch wel een beetje vreemde eten in de bijt geweest. Hij is op een gegeven moment hier binnengekomen als interim, is toen gebleven. Werd toen uh, commercieel uh, directeur. En uh, ja, we hebben hem vrede week uh, meegemaakt uh, in uh, Manchester, uh, de avond voor de wedstrijd Manchester City Ajax. En toen liet hij door zijn gedrag en uitlatingen toch ook wel heel duidelijk merken... dat hij ook besefte dat hij aan zijn laatste uh, periode bezig was. Uh, ik vroeg hem... ...haal je kerstgratificatie en hij lachte mij glazig toe dat hij dat eigenlijk niet meer verwachtte. Hm. Dus ja, het is denk ik voor alle partijen beter dat er een nieuwe wind gaat waaien. Waarbij ik me afvraag welke rechter middenvelder uit het verleden dan commercieel directeur gaat worden bij Ajax. <lacht> Want uh, het zou ook wel lekker zijn als er niet alleen mensen komen die heel goed gevoetbald hebben... ...die weten hoe de voetballerij in elkaar steekt en men denkt door een tweet van mij dat ik problemen zou hebben met Edwin van der Saars. persoon. Totaal niet. Ik vind het een bijzondere, fijne, integere, goede vent... met een goede staat van dienst in de voetballerij en veel contacten. Maar eh, ik denk dat een onderneming als, als Ajax... maar überhaupt een professionele sportonderneming... niet puur geleid kan worden op basis van een sportief verleden. Maar dat je toch ook een zakelijk verleden moet hebben. En wat dat betreft is het denk ik goed dat bij Ajax... Edwin van der Sar steun krijgt van Michael Kinsbergen... Die ik al 45 jaar kennen waarvan ik weet dat het een prima integere en zeker niet uh, publiciteitsgeile man is die denk ik uh, de goede steun kan geven aan Van der Sar. en laten we hopen dat er dus ook een goede commerciële man komt die uh, begrijpt hoe de voetballerij in elkaar steekt maar met commerciële man is het toch het allerbelangrijkste dat er goede deals worden gesloten en op het moment dat de deals zijn gesloten dat het dan ook goed wordt nageleefd door een professioneel apparaat ik denk dat dat belangrijk is ik denk dat men hier niet langer aan zich rauwig is uh, om het feit dat van de aard weggaat. Het zal ongetwijfeld weer wat centjes kosten. Maar dan heeft men afscheid. En laten we hopen dat men elkaar niet bezoedelt. En dat het dan allemaal op een goede manier gaat. Ja, het is ook een goed moment. Hè? Er moeten nieuwe hoofdsponsor gevonden worden. Dus dan is het een goed moment om uh, iemand anders aan te stellen. En ja, hem ja, het dat weet orderen. ik niet. Ik, ik, ik sluit niet uit dat hij die deal misschien ook het kunnen maken. Of ook niet. Zoals de volgende man het moeilijk zou krijgen. Maar ik, uh, ik heb vandaag getweet dat het mij niet zou verbazen als uh, met een nieuwe wetgeving. Uh, ...in de toekomst uh, een, uh, een soort wetbedrijf op de shirt zou komen van Ajax... ...maar het kan ook een, uh, een, een onderneming zijn die uit het Midden-Oosten komt... ...of uh, uit Rusland of wat dan ook. De grenzen zullen open moeten. De Nederlandse bedrijven zullen niet voor het oprapen liggen... ...die uh, grote bedragen, zoals Egon een aantal jaren heeft uh, neergelegd bij Ajax... ...ook weer zullen voereneren. We gaan kijken nu naar de tweede helft. Uh, jij hebt de wissels een beetje gezien. Ik zie in ieder geval Jan Maat. Ik zie de Vrij. Wie uh, zien we nog meer. Het wissel is ook vrij goed gezien e maar e e van mij. En ja. eruit zijn Van Rijn, Heitinga en Robben. Positioneel is dat uh, normaal en logisch gewisseld. Dus uh, vrij veel interlands eruit. Heitinga die natuurlijk vooral opviel in de laatste minuut van de eerste helft. Toen hij een bal van Gundogan... Van de lijn haalde zonder dat eigenlijk zelf in de gaten te hebben. Hij stond dat toevallig, terwijl de tweede helft nu in gang wordt gezet. En zelfs dan slaagt de dj er nog niet in om snel de muziek weg te halen. Ik wil er toch wel weer wat van zeggen hoe irritant dat is. Dat je echt de laatste seconde moet opvullen met dat gemier. Laat nou eens nou, gewoon mensen. Ik gewoon dat hij geen slowfox draait en dat we meteen de tempo ook weer opwachten. Ja, <laughs> Maar laat nou eens gewoon juichende mensen horen in het stadion. zingen de fans. Wat is daar mis mee? Waarom kan dat niet meer? Oké, okay, ik ben het kwijt. 45,5 minuten gespeeld. 0-0 stand. De eerste helft was niet leuk. De tweede helft hopen we dus wat beter is. En met dus die nieuwelingen aan de kant van het uh, Nederlands elftal. De Duitsers hebben de bal. En hebben de bal via Gundogan. Ik zie bij de Duitsers geen wissels. Hè? Dus uh, die nee. gaan nog even door in dezelfde formatie. Maar die hebben een dusdanige warming-up laten verrichten door uh, de wisselspelers. Dat daar ongetwijfeld ook direct uh, een aantal uh, nieuwe mensen binnen de lijnen zullen komen. Balbezit in ieder geval voor Mertensakker. Mertensakker die de bal dan uh, goed diep speelt richting Heuwedus. Heuwedus krijgt meteen Elia bij zich. En dat zal ook de taak zijn van uh, Elia om meer dan Robben in verdedigende zin iets te doen uh, wat betreft het opkomen van Heuwedus. Nu komt de bal bij de punt van het 16 meter gebied krijgen de Duitsers een kans. De bal wordt weggekaatst en uiteindelijk via vlaar komt de bal dan aan de rand van de 16 meter gebied. De eerste balcontact voor Jammaat. Overname zakker. Nee, niet voor Mertensakker. De bal uh, op het middenveld overgenomen door uh, Bender. Die de bal dan speelt naar Mertensakker. Hummels, Hummels speelt de bal door. Uh, goed aangepakt uh, in de rug door Holby. Holby naar Hummels en die staat de hoogte van de middenlijn. Zou het tempo iets omhoog gaan? Dat zou lekker zijn. 47e minuut van de wedstrijd loopt. Duitsers hebben de bal aan de linkerkant van het veld. U wil gutsen, wil combineren met Holby, maar die combinatie komt niet van de grond. Die bal spat eruit naar de achterkant toe. Daar wordt hij opgepikt door Laam. Die speelt hem weer naar voren. Dan wint Jan Maat gewoon op kracht zijn eerste serieuze duel. Dan heeft het Elftal de bal weer terug. Die gaat wel helemaal terug naar Vermeer. Oei, die neemt het nog niet helemaal goed aan. Bijna stuit het die bal een metertje te ver van zijn voeten. En komt er nog een Duitser aan. Nu loopt het goed af. en gaat de bal naar de buitenkant. Naar Martins Indy. Die dan een Duitser in de buurt weet, dat is Muller. Die gaat hem even om de nek hangen. Nou, heeft dat bij Martens Indi over het algemeen geen enkel effect. Maar als de grensrechter toch ziet dat het gebeurt, gaat het nels zelftal. ondanks het feit dat Martens Indi dus gewoon blijft staan. De vrije balbezit voor het nels via de Vrij. Zo ontstaat er een Feyenoord achterhoede dus weer met Jan Maat, de Vrij, Martens Indi en daartussen een oud Feyenoord of Vlaar. En is het bal bezit aan de rechterkant nu voor Jan Schaken. Ook Feyenoord. Kan de bal aannemen. Loopt terug. Moet terug. Afvalaai zou kunnen worden aangespeeld. En dat gebeurt ook. Ja, toch is het leuk. Uh, dat Feyenoord de beloning krijgt uh, voor uh, de opleiding die het heeft. En het vertrouwen wat het team uh, de laatste periode heeft afgestraald, uitgestraald. Je, je weet natuurlijk dat uh, als iedereen er is. Uh, er aanmerkelijk minder Feyenoorders binnen de lijnen zullen staan. Maar het moeten Rotterdamers goed doen. Dat Martins Indy bijvoorbeeld die bal nu ook heel goed oppakt op zijn borst. Om uh, Thomas Müller heen gaat de bal richting naar de Jong speelt. Nu wat meer tempo. Balbezit Avelay. Avelay draait, maar uh, had eigenlijk de bal in één keer kunnen spelen, doet hij niet. Daardoor krijgt hij weliswaar een vrije trap mee, maar uh, heeft hij eigenlijk verzuimd om de bal snel dan jammer te spelen. Nou, het wil de Jong nu met snelheid, met Van der Vaart, de hoogte van de middellijn. Tempo ligt absoluut hoger nu. Met uh, Martins Indy, die kijkt naar uh, Elia. Bal slecht, heel slecht van Martins Indy. Bal komt terecht bij Neuer. En zo hebben de Duitsers uh, weer balbezit met Avelay, die uh, een beetje doorjaagt. Bal wordt diep gespeeld. Thomas Müller, dan moet uh, Martins Indy oppassen. Thomas Müller kan uh, de bal voorgeven, Geeft hem helemaal niet goed voor. Schiet hij Zomaar uh, naast het doel, achter uh, het doel. Het is echt heel erg slecht. En wat dat betreft, ja, uh, we hebben natuurlijk verleden jaar een wedstrijd gehad... waarin Nederland uh, volledig werd weggespeeld. Uh, 3-0 uiteindelijk, volgens mij was het in, uh, in Hamburg. En we hadden na afloop zoiets hadden van, nou, wat een fantastisch Duits elftal. Er ontbreekt veel. En als de stand zo blijft, zal iedereen uh, bij wijze van spreken in de staf roepen... nou zie je hoe we er in een jaar op vooruit zijn gegaan. Maar dat is wel een heel erg vertekend beeld, hè? Ja, het is uh, inderdaad een, uh, op één dag na een jaar geleden die wedstrijd in Hamburg... toen Oranje echt ontmanteld werd door de Duitsers. Zoals dat eigenlijk op het afgelopen EK natuurlijk ook zo was. Toen viel het in de scoren nog mee. score maar het gevoel was even desastreus. Ja, Nederland heeft overigens nog nooit op 14 november in Interland gewonnen. Ongelooflijk. In oneven jaar of een even jaar. Nee, echt waar. Het is drie keer gebeurd. Uh, drie keer gewisseld of twee keer gelijk? Twee gemisseld? keer gelijk. Ge Oostenrijk en Zwitserland. En... Met vijf verdedigers of vier. Weet je nog 14 november van die tegen die Italië? Weet je dat ja. nog? Nee. Ron Vlaar weet het nog wel, was tegen Luca Toni. Oh, die wedstrijd, ja, 1-3. Ja, ja, ja, bal zit nu aan de rechterkant van het veld bij Schaken. Schaken die uh, denkt, uh, ik heb wel ruimte, dat uh, doet hij inderdaad goed. Komt de bal even terug bij uh, de Vrij. De Vrij richting Vlaar, Vlaar richting De Jong. De Duitsers uh, nu wat teruggeplooid. Nederland uh, wat meer uh, proberen in ieder geval wat meer energie in de wedstrijd te gooien. Edea komt goed naar de bal toe, slechte bal dan van Martins Indy. Die zich kan herstellen tussen twee manen door. Speelt de dan terug richting uh, Vlaar en Vlaar op zijn beurt naar Avaluun. In de middencirkel. Aan de rechterkant is Jan Maat die wijst. De bal gaat eigenlijk in één oh. keer er doorheen naar Kuit. Ja, wat wil hij eigenlijk? Die wil hem volgens mij aannemen of kaatsen, maar doet het allebei net niet. Zo is hij de bal weer kwijt. Wordt er nu druk gezet door de jong. Dat levert oranje balbezit op. Van de vaart is boos omdat er gefloten wordt na een overtreding van de jong. Die er wel met een sliding in komt bij Holby. En eigenlijk zijn tegenstander een beetje meeneemt. Wel de bal heeft. Maar dat laatste was vooral bij Van de vaart blijven hangen. Sij zegt, de fluit dus toch, Duitsers een vrije schop. En de bal aan de rechterkant van het veld. we dus terug, maar weer naar Merterzakken. Noyer de keeper. Blijkbaar zo bang dat hij de bal weer krijgt, wijst nu naar de linkerkant. Dat er toch in ieder geval daar nog eentje aan speelbaar is, dat is Hummels. Ook een centrale verdediger, die komt nu helemaal aan de zijkant uit omdat Laam doorgelopen is. Want de bal gaat weer terug naar zakken. En zo dachten we even een kleine opleving te zien aan het begin van deze tweede helft. Maar als ik eerlijk ben, na ruim vijf minuten zie ik die opleving nu al niet meer. Diepe bal van de Duitsers, weggekopt door de Vrij, opgevangen op het middenveld door Afvalai. Nou, het het opmerkelijke is dat zoals ook nu bijvoorbeeld de Jong de bal geeft richting Elia... dat er dan toch wel even iets ontstaat op het moment dat er iemand vrij loopt. De bal van Elia is niet goed, wordt uiteindelijk niet bij Kuit afgeleverd, maar via de hakken van Mertensakker tot corner verwerkt. Maar dan, uh, zodra er uh, even een actie wordt ondernomen... Dan, dan, dan merk je ook aan het publiek van... hé, hey, er gebeurt toch iets op het veld waar we even naar moeten kijken. En dan komen er best wat kleine mogelijkheden. Er zijn nog geen hele grote, zeker voor Nederland... nog geen grote mogelijkheden geweest. Robben was uh, eigenlijk nog dichtbij En aan de andere kant waren Götze, Royce en uh, Holby uh, er dichtbij. Nu met die corner wordt hij weggewerkt uh, door de Duitsers. Met een wilde trap naar voren probeert men uh, ruimte te geven voor de Duitsers. Uh, is het... Uh, Prima corrigerend werk van uh, Edia Die er dan voor zorgt dat de bal terecht komt bij Vermeer. Vermeer knalt de bal naar voren. Krijgen we een kopduel met Heuwedes en uh, Van der Vaart. En Van der Vaart wint dat. Maar kopt de bal dan het over de zijlijn. Waardoor uh, Heuwedes uh, de inworp kan gaan nemen. Hij moet een paar meter terug. Uh, dan uh, zegt uh, de assistent scheidsrechter dat er iets aan de hand is. Uh, dan, Leuk, hij heeft jeuk, hij uit. heeft jeuk op zijn rug. Inderdaad. Ja, denk ik de even, even kriebelen. Kan je even Ja, krabben? ja als krabben. Dat zou willen doen ontzettend fijn. Het zendertje uh, is denk ik uh, los bij de scheidsrechter. Of hij heeft een, uh, ik denk dat hij een push-up uh, push uh, BH heeft. Dat kan ook. Uh, is het, is, uh, aan? het is een buitengewoon komisch gezicht. Ja, zit die scheidsrechter. Ik weet niet of je zit te pielen aan mijn BH, maar ik heb voorsluiting. In ieder geval uh, heeft uh, Heuwe dus nu uh, de inworp En uh, die voet uh, dus er even op wachten tot uh, ook de charatels van uh, de scheidsrechter weer zijn opgehezen. Balbezit nu voor Mertensak. Goed, zo'n wedstrijd is het dus. Ja. 52 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Nou, breng jij de ernst. Ja, de Duitsers hebben de bal via Hummels. Die uh, centraal achterin speelt, dat weet u inmiddels. Want die hebben daar de bal vaak. Dan kan hij hem inspelen op Gundogan. Die hem dan weer naar de andere kant brengt. Naar Mertelsakker, die speelt ook centraal achterin. Dat weet u inmiddels ook. En dan gaat de bal terug naar Neuer, de keeper. En zo weer terug bij Hummels. Weer terug bij af. Tempo, nogmaals dat. Even er leek te komen in de eerste... Twee minuten van de tweede helft is nu alweer totaal weg. Want weer staat iedereen stil. De Duitsers spelen de bal rond. Nu zet Nederland wel druk en doet dat even met wat meer mensen. Dat levert dan ogenblikkelijk balbezit op. Omdat de Duitsers de combinatie er niet meer kunnen uitgooien. En Gutsen de bal over de zijlijn loopt. Halverwege de Duitse helft komt hij ingooien voor het Nederlands helftal. Martins Indy gaat hij nemen. En dat betekent dat er een linksback nu is van het Nederlands helftal... die ver op de feindelijke helft staat. En dat het daar dus relatief druk wordt met Oranje. Elia aangespeeld. teruggekaat naar Martins Indi Die draait een man voorbij. Dat doet hij heel handig. en wordt al vastgepakt. Dat is Bender. Die de overtreding maakt. En dan mag het Nederlands helftal een vrij schot nemen. Dat zou wel een aardige plek kunnen zijn. Ik vind het in ieder geval leuk om te zien dat uh, met name Elia wat peper in de wedstrijd gooit. Omdat hij wat bewegelijker is. Omdat hij uh, ja, lekker wil gaan. En zo nu dan aangespeeld kan worden in ieder geval wat... Uh, ja, wat energie in de wedstrijd gooit. Laten we kijken wat deze vrije trap oplevert. Het is wel eens vaker geweest dat uh, met een dergelijke vrije trap... het Nederlands helft al succesvol werd. Uh, omdat de vrije trap genomen wordt van de vaart. 20 meter van de achterlijn. Een meter of 15 van de linkerkant af. Komt de bal voor. Is het uh, inderdaad het kopwerk wat uiteindelijk net niet lukt. Omdat Mertensakker de, de bal over de zijlijn kopt. De bal komt dan 5 meter uh, voor de achterlijn aan de rechterkant van het veld. In Nederlands balbezit met een inworp te nemen door Jan Maat. Terwijl er bij de Duitsers een drietal de spelers gaan warmlopen is. U weet het, het Nederland zelf al, heeft al drie keer gewisseld. Uh, maar we mogen tot zes gaan. Dus laten we hopen dat we ook nog een debutant zien. Bijvoorbeeld Van Ginkel. Die er dan straks in gaat komen voor Oranje. Maar zover is het nog niet. Ik kan me aan de andere kant wel voorstellen dat Huntelaar zoiets heeft. Want terwijl er nu een overtreding is van Janmaat, Dat Huntelaar zoiets heeft van ja, het gaat tussen mij en Van Persie. En dan is Van Persie er niet. Waarom mag ik niet spelen? Ik denk niet dat hij heel blij wordt in de 55e minuut van de wedstrijd. Nee, dat weet ik wel zeker. Balbezit voor de Duitsers. Het uh, balbezit voor Mertersak het nu. Nee, dat dus is niet. is Bender die de bal breed speelt naar Hubbels. Aan de rechterkant was wel wat beweging. Daar hebben de Duitsers uh, wat gewisseld van positie. Complex Holby nu aan de rechterkant uit. Die heeft wel wat ruimte. Elia Martens Die staan relatief diep naar binnen. Er komt nu een verre trap. Waar Muller in het centrum nu de bal doorkomt. Daar is dus de man aan de rechterkant Holby. Die kan hem aannemen. Kan naar binnen draaien. En gaat een, een paas geven. Zo dat een beste paas zegt. Die in de loop bijna van Royce komt. Maar uiteindelijk stuit die bal naast het doel van Vermeer omdat Royce ook nog lastig wordt gevallen door Stefan de Vrij. Die goed was meegelopen. Dat is goed verdedigd van de Feyenoorder. Die daarmee de kans voor de Duitsers eigenlijk omzeep helpt. Voordat die goed en wel echt ontstaat. Net op het juiste moment in de weg met een sliding naar de bal. En dan toch nog je tegenstander de bal heeft laten, laten raken. Waardoor hij naast schiet. Prima. zit voor het Nel. al Doeltrap van Vermeer gaat in de richting van Er Zit het been tussen van Heuwe dus. En die bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor Oranje. Martins Indy uh, kan die in worden nemen, 10 meter van de middellijn. Hij uh, neemt nu wat meters extra. Het wordt uh, first down en voor zoiets. Met uh, dan nu de bal richting Kuit. Kuit krijgt een duw in de rug. Bal over de zijlijn. Geen overtreding zegt de scheidsrechter. Hummels deed dat correct. En zo krijgt de Duitse formatie van Leu weer het balbezit. Leu staat vrij constant even op. Geen van de tweede coaches is echt, echt nerveus in deze wedstrijd. Niet met veel coachen. Het is allemaal redelijk gelaten. Terwijl we nu weer het balbezit zien voor Mertensakker. En Mertensakker drijft weer met de bal op. Geeft hem naar Hummels. Kuit loopt dan een uh, breedte uh, ja, afstand van 10 meter. Go maakt hij goed. Terwijl de Duitsers er nu proberen uit te komen. Is het misschien gevaarlijk? Nee, uitstekend gedaan door Vlaar. Die uh, niet alleen goed onderschept, maar de bal ook nog een keer geeft aan Avalai. Avalai, Avalai gaat hij voor het schot. Aveluij gaat voor het schot. Maar gaat helemaal mis. Terwijl aan de zijkant eigenlijk Kuit het gat trok. Ja, je kan zeggen hij moet hem aan de rechterkant geven. Ik vind het niet echt dat hij schiet. Maar dan moet het wel wat overtuigender zijn dan dit schotje. de keren dat er wat ontstaat bij het al gebeurt het eigenlijk bijna wel altijd aan de hand van Affalay. Van Ginkel die... gaat warmlopen. Oh, dat is leuk. Dat is een uh, leuk moment om straks een debutant te zien. Er zitten nog potentiële debutanten op de bank ook. Trouwens, behalve Van Ginkel. Dat zijn natuurlijk Dost en Zoet. Die mochten zij spelen dat voor het eerst gaan doen. Het uh, balbezit is voor Duitsland via Mertensakker. Na een minuut of 11 in de tweede helft werd nog altijd die 0-0 stand. Waarbij de eerlijkheid dus gebied te zeggen dat geen van beide ploegen nou groot speelt. Integendeel dat er niet heel veel hele grote kansen zijn geweest. Maar dat de Duitsers toch op punten voor staan. Nog in ieder geval dreigender zijn geweest in dit duel dan dat Nederland heeft kunnen laten zien. Vlaar aan de bal die wordt nu opgejaagd door Duitse aanvallers. Trapt de bal met zijn linker ongelooflijk plomp verloren. Zomaar weg. Zo goed als de onderschepping, net was meteen een paas naar afleid. Zo slecht is deze bal totaal on, zonder druk ook nog. Dat levert de Duitsers een ingooi uit, op. Dat doen ze ook weer slecht. Want levert de bal zomaar weer bij Vlaar. En Dan kan Elia een stukje lopen met de bal, verspeelt hem in de drukte. Krijgt steun van, van de vaart. Die versliest hem maar weer aan Gundogan. En zo hebben de Duitsers de bal weer terug. Duitsers, de Duitsers hoogte van de middenlijn is slecht gedaan. Kuit zit er goed tussen. Waardoor uh, Gundogan de bal eigenlijk zo van de voeten afgetikt ziet worden. En uh, de bal uh, via van de vaart net niet komt bij schaken. Laam zit ertussen. Nooier werkt weg. Maar uh, dit was toch weer een aardig moment uh, door die bal van, uh, van de vaart. Nu uh, de overname voor de Duitsers aan de linkerkant van het veld. In combinatie met Royce. En uh, daar zit ook Götze bij. De bal gaat dan naar... Uh... Middenveld naar Bender. Maar Bender uh, is ook vrij langzaam. Is ook lang. Uh, heeft dus uh, een wat grotere draaiscirkel. Nu aan de linkerkant van het veld dicht ruimte. Bij Laam wordt gezien door Holtby. Holtby richting uh, Laam. Laam met het balbezit. Laam uh, balletje binnendoor. Laam voor de combinatie. Laam. Laam nog steeds. En uh, die denkt nou ja wat zal ik ermee doen. Laat hem maar kwijtraken. En dan een overtreding begaan tegen Boos. Doen het dus aanhalingstekens. Wat Gutsen? Balbezit voor Nederland. Halverwege de eigen helft. Dat komt dus via deze vrije schop. Leuven staat intussen wat te dirigeren langs de kant. Omdat hij blijkbaar ook niet tevreden is over wat hij allemaal ziet. Ja, er zijn niet zo ongelooflijk veel mensen tevreden denk ik vanavond. Omdat het gewoon niet zo leuk is om te zien. Klein uur al gespeeld. 0-0. Er gebeurt gewoon niet zoveel, Dat is het. Trainers zullen na, afgelopen, na afloop ongetwijfeld wel weer punten zien waarop ze zeer tevreden kunnen terugkijken. Zo werkt het wel eenmaal. Terwijl nu Affelai ineens gaat liggen nadat de bal over de zijlijn is gegaan. Ik eigenlijk niet heb gezien wat daar nou gebeurd is. Krijgt hij een tikkie of is er iets anders aan de hand? Hij gaat gewoon ineens niet ja, ik ik wel weer gaan zitten. Ik denk dat hij gewoon een beetje last heeft uh, dat hij uh, een, een spiertje voelt... Uh, terwijl de scheidsrechter nu uh, denkt van... ja, die jeuk is toch nog niet over. Die wordt uh, weer geholpen. Het is een, echt een korre gezicht, wat, uh, wat ik uh, nog nooit heb gezien. Maar goed, het heeft dan te maken met... Uh, of zijn zendertje dan wel zijn hartmetertje. Want dat, dat wil ook nog wel eens gebeuren dat... Uh, ...getest wordt van uh, hoe houdt men hart zich in een wedstrijd. Afvalaai gaat eraf. Afvalaai gaat er inderdaad af. En uh, dan komt uh, daar de debutant uh, van Oranje. Hartstikke leuk. Heel jong nog. Uh, Marco van Ginkel, 20 jaar oud. Speler van uh, Vitesse. Een uh, speler die uh, eigenlijk uitblinkt in Jong Oranje. Dus dat uh, is de volgende stap. Eén richting uh, Oranje. Leuk om uh, in ieder geval dat mee te maken. En wat ook natuurlijk leuk is, is dat je later kan zeggen... Nou, wie weet hoeveel in Dat je debuteert tegen Duitsland. Dat is altijd mooier dan tegen vroeger Luxemburg of. Uh... Ja, noem het maar op, Saxeland, waar we ook wel eens tegen gespeeld hebben heel ver in het verleden. In ieder geval het balbezit voor Oranje, de Vrij en Van Ginkel er dus in. Terwijl de Vrij nu zichzelf bijna in een uh, onmogelijke positie manoeuvreert, speelt hij de bal snel terug richting Vermeer. De huiskamer vraagt wie was de laatste die debuteerde tegen Duitsland. En dan rekenen we Vermeer, die dat natuurlijk vanavond ook doet, even niet mee. Het antwoord uh, straks. Uh, uurtje gespeeld, Nul de stad, balbezit voor... En jij houdt niet van weetjes, jongen. zei je? Ja, deze vind ik wel oh, ja, vind je is, leuk. Oh, die vind ik leuk, een beetje weten natuurlijk, ja exact. precies. Zo jammer. Bal we voor Gundogan als hij de bal tenminste kan binnenhouden, dat doet hij met een hakje, maar die komt net niet in de loop mee van Royce. en rolt er voor de voeten van Vlaar die naar de vrijheid gebaar maakt dat het allemaal goed komt en dat hij de bal gaat terugspelen naar de keeper. Dat lukt onder druk nog van de Duitse aanvallers. Bal gaat via Vermeerder op het hoofd komen van Elia die kopt hem terug naar Martis Indy. Een beetje een bal, Martis Indy gaat een hartelijk duel in met Lule. Te hard naar de smaak van de scheidsrechter en een vrije schop voor de Duitsers is het gevolg. Zeg maar terug van de middenlijn. En dan komt uh, Heuwe dus een actie die de bal terug speelt naar en Nertenzak Hummels Zit te kijken, de Duitse warmlopers, dat zijn de drie in getal. Die lopen er altijd nog. Maar ik was eigenlijk nog meer benieuwd of er nu bij oranje. Emmanuelson gaat volgens mij iets doen. Die staat in ieder geval op van de bank. Dan kan ook zijn dat hij moet plassen of iets anders moet doen. Nee, dat doe je meestal niet met een hesje aan. Nou ja, waarom niet? Nou, dit, ja, tenzij je zegt van groene hjes alleen in de damestoilet. Je weet het nooit. Balbe zit in ieder geval van Heubens. Dus nee, uh, Emmanuelson gaat straks uh, ook uh, binnen de lijnen komen, dat is duidelijk. Terwijl het balbezit nu eens weer voor Hummels. Hummels speelt de bal naar Gundogan. En dat is allemaal toch wat van de middencirkel. Een beetje aan de rechterkant van het veld. zakken terug naar Gundogan. Gundogan nog steeds in het balbezit. En wel wat opvallend is natuurlijk bij de Duitsers. Na een uur spelen. Dat Leu misschien zelf zegt niet onder druk te staan. Maar als jij je basisformatie een uur laat staan in deze wedstrijd. Dan heb je er toch... Zoiets van, ik ga er geen uh, gek circus van maken. Ik wil uh, proberen zo lang mogelijk uh, in ieder geval hier een behoorlijk resultaat weg te halen. Om, het, om de kritiek te doen verstommen die die uh, toch uh, uiteindelijk uh, klinkt in Duitsland. Uh, zoals gezegd, er zijn ongelooflijk veel Duitse journalisten. En er staat dus ook druk op die bondscoach. Met name door die 4-4. En het niet winnen van prijzen. Nu gaat, lijkt het ook Leu wat, wat doen. Want die beweegt zich nu ook van de bank af. En die zal wat gezegd hebben. Terwijl het balbezit is voor Gundogan. De bal gaat naar Hummels. En de mensen op de tribune. Echt zoiets. Als je niet zou weten dat het beweegt. Dan heb je het idee dat je naar de decorafdeling van de NOS zit te kijken. Die gewoon wat poppen op de tribune. Er komt totaal geen geluid vanaf. Misschien nu. Nee hoor. Thomas Müller verspeelt de bal. Krijgt dan een vrije trap mee. Müller die er een aantal keren... Zijn beklag heeft gedaan met de scheidsrechter. In ieder geval in woord en gebaar. En zo nu dan ook vrij minachtend kijkt naar Martins Indi. Wat ik buitengewoon vervelend vind. Is het balbezit nu voor de Duitsers aan de rechterkant van het veld. En Holtby gaat hem nemen, heeft hem genomen. Ja, korte bal. Krijgt hem ook vervolgens terug. Moet hem nu het strafoplied gaan inslingeren. Vanaf de rechterkant. Dat wil hij wel, maar hij bedenkt zich. Gaat de bal terug naar Gundogan. Die dan de assistentie krijgt van Kuit. Dat is niet de assistentie waar hij op zat te wachten. Die ontfutselt hem de bal. Maar de grensrechter staat er wel van Ginken. Wordt weggestuurd en denkt daar ga ik. Wordt hij. Uh... Teruggevlacht en dus uiteindelijk ook gefloten. De scheidsrechter ziet dat de grensrechter vlacht die op zijn bed gezien heeft dat Kuit als een tegenstander. heeft vastgehouden. Kuit kan erom lachen en zegt: echt niet waar. Maar uh, het is wel zo. Ja, in de dus het is terecht dat er gefloten wordt. Ja. en een vrij schok komt voor de Duitse ploeg. die dan opnieuw door Holby genomen gaat worden. Mertensakker is mee. Dat is er een die met zijn lengte voor gevaar kan zorgen daar. Müller, daarvan weten we dat hij heel aardig kan koppen. En staan er staan nog wel een paar. Die bal komt indraaiend, gaat over de meeste heen en wordt dan gekopt door Bender. En die kopte dan, nee dat is niet Bender, dat is uh, Heuwe dus geweest. Die kopte een metertje naast. Kansje voor de Duitsers. Wat was nou het antwoord op de vraag, de laatste die debuteerde tegen Duitsland? Dat was in 2005 in de Kuip, toen het 2-2 werd met twee magnifieke goals van Robben. De heer Tim de Kler. Ja, Tim de Klerk. Tegenwoordig speelt het Cyprus. Die zou eigenlijk terug willen komen richting Nederland. Maar aan de andere kant zegt hij, het is toch wel heel lekker weer. Dus blijf ik hier nog maar eventjes. De bal bezit nu overigens voor de Duitsers. De hoogte van de middellijn. Een onzinnige quizvraag overigens. Is de bal de hoogte van de middelcirkel? Volgende, uh, volgende is leuk. Is, oh, prima. Ik kan, kan niet wachten. Is er in ieder geval een vrije trap uh, voor de Duitsers? Dan krijgt uh, uh, Nuitse de Jong bij een gele kaart. Maar Prowenser, de scheidsrechter, behoedt hem daarvoor. Zou ook uh, niet in de sfeer van de wedstrijd passen. Voor zover er sfeer in de wedstrijd is. We hebben gespeeld inmiddels 64 minuten in de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. En wat dat betreft heeft nog geen van de beide landen prestigeverlies geleden. Want de stand hier is nog steeds 0 tegen 0. En